6 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Frankrijk stuurt meer militairen naar Centraal-Afrikaanse Republiek. VVD'er Huizinga stapte op om drank. Een Tsjechische president blundert met uitspraken over Mandela. Het weer, het is bewolkt en soms regent het licht bij een graad of zeven. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog bij vijf graden. Morgen is het grijs, maar het blijft overwegend droog. En het wordt morgen negen graden. Frankrijk stuurt meer militairen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek. 1600 in totaal. President Hollande zegt dat die militairen moeten blijven... zolang dat nodig is. Vanuit Parijs-correspondent Ron Linker. Tot nu toe heeft de Franse regering altijd gezegd... dat er niet meer dan 1200 militairen naartoe zouden gaan. Dat aantal is dus opgelopen tot 1600. En hun missie wordt ook nog eens uitgebreid. Ze krijgen ook als taak om milities te gaan ontwapenen... Hollande heeft gezegd dat de Franse militairen overal naartoe zullen gaan... waar het geweld op dit moment een risico voor de bevolking oplevert. In Frankrijk is weliswaar veel aandacht voor deze tweede interventie in Afrika, na Mali. Maar dat conflict overheerst de berichtgeving op dit moment niet. In de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben duizenden mensen een veilig heenkomen gezocht... op het vliegveld van de hoofdstad Bangui. Bij gevechten tussen moslimrebellen en christelijke milities... zijn volgens het Rode Kruis zeker 300 doden gevallen.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 Omdat de VVD top toch druk op hem heeft uitgeoefend om toch te motiveren waarom hij zijn opstappen gisteren bekend maakte. Gisteren hield hij erop ja, dat hij om mij moverende redenen opstapte als Kamerlid voor de VVD. Hij deed daar sport- en mediazaken, bekend van de mediadebatten. Maar goed, toch geen bekend Kamerlid, een backbencher. Maar ja, zijn verklaring liet wel heel veel ruimte voor speculatie, waardoor Huizing toch weer in Band werd gebracht met Jos van Rij, verdacht van, uh, van corruptie. Ton Hoijmaijers, uh, veroordeeld, hè, de gedeputeerde, veroordeeld uh, voor, uh, voor corruptie. Uh, Johan Houwers, die eerder dit jaar uh, opstapte, tegen wie aangifte is gedaan uh, voor fraude en opluchting. Ja, en om een einde te maken aan dit soort uh, speculaties, uh, he, uh, hechtte de vvd top er toch wel zwaar aan. Dat Huizing vertelde waar het echt om ging, namelijk drank op achter het stuur. Ja, dat was dus iets heel anders. Wat betekent dit nu voor de VVD? Nou ja, alleen al het feit dat uh, die hele geschiedenis... Uh, van mensen die een Scheven schaats gereden hebben in de, in de VVD nu toch weer gememoreerd wordt. Uh, dat is vervelend. En bovendien, ja, politiek is natuurlijk een kwestie van um, vertrouwen, is ook een kwestie van een voorbeeld stellen. Um, ja, als je het hebt over normen en waarden in de politiek, moet je ze ook naleven. En um, Matthijs Huizing zegt nu ook van ja, uh, de VVD-lijn is dat je van onbesproken gedrag moet zijn. En dat is ook de reden dat ik opstapte. Nou, dat zal de VVD-top natuurlijk van harte ondersteunen. Ja, was dit de enige mogelijkheid of had hij ook nog kunnen blijven zitten? Ja, strikt formeel kan niemand een Kamerlid wegsturen. Dat is maar goed ook, denk ik wel eens. Uh, aan de andere kant, de vvd top zal hem, uh, of de VVD-fractie zou hem zeker uit de fractie gezet hebben... of het zou het in ieder geval heel moeilijk mee gehad hebben... Want um, ja, nog maar kort geleden heeft het VVD-congres nieuwe integriteitsregels aangenomen. Een, een, een forse aanscherping was dat. Dat was allemaal naar aanleiding van Jos van Rij. Hè, zoals gezegd verdacht van uh, onder meer corruptie, ambtsmisbruik. Ja, en de VVD-congres uh, uh, VVD heeft toen gezegd van ja, dit soort mensen willen we eigenlijk niet op onze lijst hebben. Um, dus ja, als dan een Kamerlid uh, wordt veroordeeld voor of betrapt wordt op uh, drinken. En rijden, ja, is dat natuurlijk ook niet te tolereren. Dankjewel, Michiel. We hebben een groot man en een liefhebbend familielid verloren. En we zullen hem heel erg missen. Dat zijn een woordvoerder van de familie van Nelson Mandela in Johannesburg. De woordvoerder las de eerste verklaring van de familie voor sinds het overlijden. Op verschillende plekken in Zuid-Afrika komen mensen bij elkaar om Mandela te herdenken. Ook bij het huis van de oud-president. Nelson Mandela! Bij het huis van Nelson Mandela, waar hij eergisteren overleed, is het vandaag vooral een komen en gaan van gezinnen. En hier op de stoep leggen ouders aan hun kinderen uit, zelfs aan de allerkleinste, wie Mandela was. Hier staat een vrouw met haar achtjarige dochtertje. Haar dochter was degene die zei, ik wil hier naartoe, ik wil er zijn. We TV, to explain to them what's happening. Ze zegt, uh, we kijken ook televisie, we kijken naar Mandela op televisie. En dan leg ik ook uit aan haar wie hij was en wat hij voor het land gedaan heeft. Uh, achtjarig meisje hier, staat hier in het, uh, in het roze. Wat weet je over Mandela? Hij is een great man and I love him hele mooie man en ik hou van hem. Er hangen ook veel tekeningen. Je hebt bijvoorbeeld een tekening van een meisje Kira. En daarop een lachende Mandela met grijs krullend haar. En op dezelfde tekening een Mandela die op zijn bed ligt. Zijn sterfbed, zijn laatste ziektebed. Allemaal op één tekening. Mensen komen ook hier aan helemaal mooi aangekleed. Hier een, een stel echt in rouwkleding, Zwart pak, de vrouw hun zwarte hoed op... En uh, ja, alsof ze nu al onderweg zijn naar een begrafenis... met bloemen in de hand om hier neer te leggen bij Mandela's huis. Niet alleen bij het huis van Nelson Mandela komen mensen samen... maar ook op andere plekken. Ik sta nu iets verderop bij een winkelcentrum. En hier in dit winkelcentrum is een condolianceregister geopend. En vrouw schrijft hier nu ook uh, haar bericht op voor Mandela. In particular, I just wanted to thank... Nelson Rolihlahla Mandela, for making sure that the older people, that is the pensioners, they get the pensioners grant. Ook hele specifieke boodschappen hier. Deze vrouw zegt: ik heb geschreven dat ik hem dankbaar ben voor het zorgen voor uitkeringen, ouderdagse voorzieningen hier in Zuid-Afrika. Can I see what you wrote? Yes, I say, Diba, rest in peace. Mandela, rust in vrede en ik zie je in de hemel. Een reportage van Alice van Gelder. Dit is het NOS journaal met Jeroen Tjepkema. De Wereldhandelsorganisatie heeft voor het eerst een handelsverdrag gesloten met alle 160 leden. Vooraf was er weinig hoop op een akkoord. Hoogleraar ontwikkelingssamenwerking Hoeben vertelt hoe belangrijk dit akkoord is.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 uh, pootje afgaat, dan zitten ze niet fijn op die WTO. Niet iedereen is zo enthousiast over het akkoord. Economisch Veder van Wijnbergen zegt dat het verdrag eigenlijk niets voorstelt. Dit is onder andere is een soort nachtkaars uitgegaan. Die zijn hier 12 jaar mee bezig geweest. En ja, als je goed luistert, is er eigenlijk helemaal niks ingekomen. Die duale procedure is simpel is natuurlijk goed. Maar ja, waarom je daarvoor zo'n akkoord nodig hebt, dat proeft niemand van. Uh, dus dat is altijd niet helemaal duidelijk. En ja, de echte grote strijdpunten zijn allemaal uitgesteld. De Amerikaanse katoensubsidies waar alles op misliep, nou, die blijven nog steeds buitenschot. India mag een geweldige marktsturende voedselprogramma doorzetten. Dus eigenlijk zijn alle zijn hot potato problemen. Die zijn gewoon doorgeschoven. Minister Ploemen, voor buitenlandse handel is wel positief over het akkoord. Volgens haar is het goed voor het Nederlandse bedrijfsleven en ook voor kleine boeren in ontwikkelingslanden. De premier van Tsjechië heeft een pijnlijke uitglijder gemaakt. Tijdens een schorsing in het parlement klaagde hij over de dood van Nelson Mandela. De premier zei, terwijl zijn microfoon open stond, nu is ook nog die Mandela dood. De premier zei dat hij opzag tegen de lange reis naar Zuid-Afrika. Hij liet doorschemeren dat hij op de dag van Mandela's begrafenis al een boel afspraken had staan. De Tsjechische premier heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. Sport.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 Bleef Nederland Zuid-Korea nipt voor. De ploeg ving het gemis van Kramer en Verwij, dus goed op. Vond ook Jan Blokhuizen. Goed, ik denk dat wij in wat voor formatie ook gewoon een heel sterk land zijn. En dat bewijs je hier gewoon met de winst. Ja. Ja, dat verbaast me toch wel omdat jullie toch steeds in dezelfde samenstelling hebben Met Verwij en Kramer, die er dan niet zijn. Twee nieuwe mensen erbij. En ook winnen, ja, dat was toch eigenlijk de bedoeling. Ja, de, onze, onze insteek is gewoon overal altijd winnen. En, ik denk uh, dat we dat ook, ook gewoon kunnen. Inderdaad, in uh, welke samenstelling dat dan ook is. En uh, in, in sortie kunnen ook gewoon, uh, gewoon uh, rare dingen gebeuren. En dan moet je gewoon uh, moet je kunnen switchen. En uh, nou, ik denk dat we vandaag bewijzen dat we dat goed kunnen doen. En op de duizend meter pakte Michel Mulder het zilver. Hij versloeg Shawnee Davis in een rechtstreeks gevecht. Maar zag dat de Koreaan Mo nog sneller was. En dat was een tegenvaller voor Mulder. Ja, toch even balen. Ik denk, als ik van Davis win, dan ben ik heel goed bezig. En hij heeft uh, alle duizend mensen nu te gewonnen. Ik denk, nou, ik zit er nog voor. Ik had hem wel verwacht, het laatste stuk, maar ik denk, nou, dan kom ik ervoor over de finish en dan kijk ik op het bord en dan kom ik net te kort voor de winst. Dat is dan toch wel jammer. Ja, want dat was mo. Ja, dat klopt. Uh, ja, het is mijn, ik, ik ben twee keer dertig geweest op duizend. Dit is mijn eerste tweede plek, maar als je dan zo dicht bij goud zit, en dat was de reactie naar de finish. Maar ik ben natuurlijk wel tevreden met, uh, met de race en ook met de tijd en ook met, uh, met de uitslag. Op de 500 meter voor vrouwen was er voor het eerst dit seizoen geen zegen voor Lee Sangwa. Dat komt doordat ze kort voor de wedstrijd afzegde. De Russische Olga Vatkulina profiteerde daarvan en won de wedstrijd. Veldrijder Mathieu van der Poel heeft indruk gemaakt bij zijn debuut bij de profs. De pas 18-jarige Nederlander werd tweede bij de Scheldeprijs. De Belg Niels Albert won de koers en de Duitse Philip Walsleben werd derde. Joost Luiten heeft in de derde ronde van de Netbank Golf Challenge in Zuid-Afrika geen progressie geboekt. Luiten zakte van de 16e naar de 21e plaats met een score van plus 1. Jamie Donaldson behoudt de leiding. Dus verkeersinformatie bij de ANWB Kees Quartz. De files staan allemaal bij Amsterdam na aanrijdingen. De A1 vanuit Amersfoort tussen Naarden en Knoop in 6 kilometer... Op de A4 naar Amsterdam voor knooppunt Nieuwe meer 2 kilometer. En op de A10 tussen Osdorp en de Afrit staat 4 kilometer. Bij knooppunt Amstel is de rechte rijstrook dicht. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Frankrijk stuurt meer militairen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek. Tot nu toe werd een aantal van, genoemd van 1200, maar het worden er 1600. Tweede Kamerlid Huizing van de VVD is gisteren opgestapt... omdat hij onlangs is aangehouden met te veel drank op achter het stuur. We hebben een groot man en een liefhebbend familielid verloren... en we zullen hem heel erg missen, laat de familie van Nelson Mandela weten. Dat was het uitgebreide NOS-journaal, zometeen de NTR met Pavlov. Je bent al een tijdje ziek. zelfvervelend. vervelend. Je wilt graag weer werken. Alleen, dat lukt nog even niet. En je denkt, wat nou als ik mijn oude werk helemaal niet meer kan doen... en mijn baas ook geen ander werk heeft...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 Dit is Radio 1, NTR Pavlov, Henk van Middelaar. Goedenavond, welkom bij Pavlov. Het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Een geschorste huisarts in Tuitjorn. Een wethouder in Meersen die door een collega werd beschuldigd van seksuele intimidatie. En een raadslid uit Amersfoort dat er van verdacht wordt... uit de partijkast te hebben gestolen om te verdoezelen dat hij werkloos was. Alle drie maakte zijn eind aan hun leven. En deze week bleek ook nog eens dat zelfmoord meer voorkomt... onder mensen met een uitkering dan onder mensen met een baan. In elk geval speelt natuurlijk een complex van factoren een rol... en wij vroegen ons af welke rol schaamte daarin speelt. Straks een gesprek met Joost Banekke, klinisch en forensisch psycholoog... en gespecialiseerd in schaamte. En met psychiater Jan Mokkerstorm... die een online hulpdienst heeft voor zelfmoordpreventie. Eerst echter een gesprek over onze drang tot imiteren. Die blijkt veel groter dan we dachten. Psycholoog Marnix Naber, je bent cognitief psycholoog. Je onderzoekt ja. uh, de invloed van onze bewegingen op ons gedrag. Uh, eerst even, waarom imiteren wij? Waarom wij elkaar imiteren? Nou, er, is, er zijn verschillende theorieën over... En één meest, uh, ja, de, de, de, de belangrijkste theorie... die, uh, ja, die, die vertelt eigenlijk dat, uh, dat we elkaar imiteren... omdat het heel erg efficiënt is. Het is heel erg makkelijk om iets van iemand te kopiëren. Uh, je kan je voorstellen dat als jij uh, ergens zit met, met, uh, met een andere persoon... En, perso en je hebt een bepaald doel en dat wil je bereiken. En als die persoon al... Uh, die heeft misschien al een fase van trial and error, zo gezegd uh, doorgemaakt. Van proberen... Van en het Beren en, en die weet eigenlijk al wat goed is. En dan ja. kan jij gewoon het gedrag klakkeloos overnemen. En dat is heel erg makkelijk en efficiënt. Dus het is een efficiënte manier om iets te leren. Ja, het is heel erg makkelijk, efficiënt. En het kost uh, weinig uh, energie. Oké. Okay. Ja. Nou heb jij iets ontdekt. Wat is dat? Ja, we hebben... Uh, misschien is het slim om dan eerst even het experiment uit te leggen. Wat, uh, wat mm -hmm. we hebben gedaan. Um, mensen die zijn... Uh, we hebben mensen uitgenodigd. Studenten. Twee, uh, paren van studenten. En die hebben een spelletje laten spelen. En dat spel dat heet uh, in het Engels uh, whack a um, Oftewel mollen slaan. We, hebben dan een, een, we hadden een groot touchscreen. Een tablet gemaakt waar dan heel kort molletjes tevoorschijn kwamen. Ja. Als het ware uit de grond. En die moesten dan heel snel met een vinger aanraken. En, um, en dat deden we om, om, om een bepaald fenomeen te bestuderen, uh, Bijvoorbeeld te kijken hoe mensen bewegen. En, uh, maar wat we zagen is dat hun gedrag, dus hun reactietijden... Ja. Uh, hoe ze hun arm bewogen, dat dat uh, heel erg synchroon liep. Uh, als twee mensen dus tegen elkaar speelden. Ze pasten elkaar heel erg uh, aan elkaar aan. En dat was niet het doel van het spel. Het spel, het spel was op, uh, bedoeld om te winnen. Precies, ja. Ja. ja. Maar wat is nou de ontdekking? De ontdekking is dus dat um, je zelfs in een competitieve omgeving... Ja. Um, je elkaar imiteert. Dat je het niet kan onderdrukken om elkaar na te apen. En hoe komt dat, dat we dat niet kunnen onderdrukken? Nou, dat komt waarschijnlijk omdat imitatie een heel erg onbewust... het, is, het, het, het zit heel erg diep uh, geïmpregneerd als het waar, in ons brein. Het is een heel erg automatisch proces. Aha. We doen het automatisch, onbewust, we hebben het niet door... En mm, daarom ja, moeten we onszelf heel erg bewust gaan maken als we het willen onderdrukken. En dat doen we over het algemeen niet. Als je heel druk bent tijdens een spel en je moet heel erg opletten met je bewegingen. dan, ja, dan heb je dat niet in de gaten. Dan heb je, dan je dat inderdaad niet in de gaten. Wat zegt dat nou over ons? Ja, wat het over ons zegt, dat we, um, ja, dat we robots zijn misschien. Uh, nee, ja, dat, dat zegt dat wij allemaal, net zoals ook als dieren... een, een onbewust, heel veel onbewuste processen hebben. Automatische processen. Um, die we niet per se altijd in elke situatie kunnen controleren. Nee. Ja. En die, dat imitatiegedrag, is dat alleen in direct contact? Of hebben we dat ook... Nou ja... Mandela is overleden, zoals iedereen weet. Maar zouden we die, terwijl we hem nooit ontmoet hebben, ook kunnen imiteren? Um, dat is, dat is een, een moeilijke vraag. Ik weet wel dat uh, je sneller geneigd bent te imiteren in, in een kortere tijdspanne. Dus jij observeert een bepaald gedrag, dan ben je sneller geneigd dat kort daarna te gaan imiteren. Hoe meer tijd eroverheen gaat, okay. hoe langer dat als het ware uitdooft. Ja. Um, maar je kan ja, dat, dat ligt een beetje aan wat voor soort gedrag het is mm -hmm. um, maar ja, over langere tijden als je, je heel erg iets opvallends hebt gezien of meegemaakt van, bij iemand ja. anders dan zou dat ook nog op een later tijdstip uh, ja, effect kunnen hebben op je gedrag Ja, want nog even voor de goede orde, dat imiteren is niet alleen in bewegingen, He, dat doen we op Allerlei vormen van gedrag. Ja, dan, dan kom je wel op een op een punt terecht uh, waar je zelf kan afvragen. Ja, wat is imitatie eigenlijk? Um, maar uh, je zou imitatie dus ook heel erg breed kunnen, kunnen interpreteren. Ja. En dan inderdaad dan, dan zou je kunnen zeggen... dat onze cultuur, eh, culturele dingen... Eh, ja, ook eh, ten grondslag liggen aan, aan imitatie. Bijvoorbeeld het, het, onze, de kleding die we dragen. Eh, in een ander land dragen ze natuurlijk andere kleding. dat komt natuurlijk omdat we... Ja, ja. Eh, misschien zelfs door een imitatiemechanisme. Ja. Eh, eh, misschien vergissen, maar ik heb de indruk... dat Joost Barneke wil reageren. Uh, nee, ik, ik, zit, ik, ik zit zag je het met even, de even zo met. Nou, misschien is dit wel een vorm van imitatie, <laughs> onbewuste imitatie. We zijn alle twee aan hetzelfde aan het denken ja, ja, ja. Ik, Dat ik, weet ik... je niet, maar ik zat wel aan die kleding te denken. Nou, ik, eerlijk gezegd, omdat ik zo lang in Engeland heb gezeten, dus ik, ik zit ik er nou Engels uit, maar ik droeg maar deze. dit soort jasjes al <laughs> zo voordat dus ik naar Engeland ging. <laughs> ja, ja ja. De, ja, ja. Er zijn van die jasjes waar je heel lang in kan boden. Ja, goed. Ja. goed. Uh, Zo'n jasje uit Oxford, hè, <laughs> waar u lang heeft uh, gewerkt. Um, maar wat kunnen wij nu met deze ontdekking? Hè? Dus dat, dat we imiteren, nou ja, dat was misschien wel genoeg zo bekend... maar dat we ook zelfs mensen die wij willen verslaan imiteren. Wat kunnen wij daar nu mee als, als individu? Hebben we daar wat aan, aan nou die ja, kennis? <laughs> nou, dat, dat, is, dat is dus de vraag. Het is sowieso belangrijk om te weten... Um, en dat, dat moet ook nog onderzocht worden... in welke situaties we geneigd zijn te imiteren. Wat, wat zorgt er nou voor dat, dat ik jou ja. ga nadoen? Um, en in de topsport zou je kunnen denken... dat je daar gebruik van zou kunnen maken... Um, je zou bijvoorbeeld, nou, dan neem ik, neem ik het voetbalspel als voorbeeld. Ja. Um, je zou je tegenstander kunnen laten meegaan. In je, dat je bijvoorbeeld iets langzamer gaat. Uh, dat, je, dat je hoopt dat je tegenstander uh, zich aanpast in jou ook langzaam gaat. En daar kan je dan op een gegeven punt explosief op reageren. Uh, dat je de dat je ja. splotsing dus ervan doorgaat, terwijl die ander nog in, in als het ware in die <lacht> imitatierol zit en, en jou ja, dus langzaam was. Maar dat is dat is een. Ja, Hypothese. Maar Max, dan, dan uh, veronderstelt wel dat je dat. Um, dat je dat heel bewust doet. Weet je wel, dat je dat onder bewuste, hoe moet ik dat zeggen, die impulsen ja. onderdrukt. Want dit moet je dan bewust dit, inzetten. Precies, je moet daar. Ja, je zou dat echt moeten trainen. Je zou echt. Uh, ja, het is een bewust proces. Anders gaat dat natuurlijk niet lukken. Nee. Maar, maar dan, niet. dan kom je wel op het terrein dat je uh, dat imiteren dan uh, dat wordt dan gevolgd door. Uh, manipuleren eigenlijk. Want je, je, je, je doet alsof je iemand nadoet. Maar je gaat er daarna heel hard voorbij. Of... Ja, zo zou je het ook kunnen noemen. Ja, dan is het een, een manipulatie. Ja. Maar ik, het, ik, ik, ik, volgens mij. Ik heb zo'n gevoel. Dat topsporters um, eerder. Um, dat, we, dat weten we natuurlijk niet. Dat moeten nee. we nog onderzoeken. Maar ik heb zo'n gevoel dat topsporters. Toch echt goed geleerd hebben. Juist uh, die imitatiedrang te, te inhiberen. Te onderdrukken. Um, want anders ben je geen goede topsporter. Je, je ja, moet echt, echt aan. in jezelf gekeerd kunnen zijn. En oh. alleen op jezelf kunnen letten. En je niet laten meeslepen. Of misschien alleen op de juiste momenten laten meeslepen door je tegenstander. Dus als Epke Zonderland aan die, eh, aan die ringen moet... dan moet hij niet op die... nee. Concurrenten, zeg maar. Maar dat, dat is ook niet echt een interactieve sport. Dat is misschien niet een, een goed voorbeeld. Maar bij, bij voetbal misschien wel, waar echt de constant mensen interacteren met elkaar. Ja. En waar heel veel gebeurt en heel veel plaatsvindt, heel veel handelingen zijn. Ja. Dan uh, kan ik me voorstellen dat het heel moeilijk is om, om in jezelf gekeerd te blijven. Ja. Ja. Gaat het ook wel eens zo ver dat. Dit is jouw Mokkerstorm die we horen. Ja, ja. De, de inhoud van het denken wordt ge, ge, hè, Dus dat het niet alleen gaat om gedrag en handelen, maar ook om, om bijvoorbeeld denkbeelden. En, en ik moet bijvoorbeeld denken aan groepsdenken. Wat we, ja, waar, ja waardoor je mensen kunt uh, uitstoten of, of, of uh, uh, uh, uh, politieke overwinningen kunt behalen. Of. Uh, ja, dat klopt wel. Dat, dat, um, het is dus niet alleen uh, wat je zegt, het is niet alleen een, een beweging of, een, of, of het, of het, ja, het observeren, observeren van een beweging. Het is ook het nadenken over een, een, een, een bepaald soort concept of, of misschien het nadenken over een beweging die ervoor kan zorgen dat je sneller geneigd bent zoiets te gaan doen. Wat ja. bedoel je? Nadenken over een bepaald concept en dan? Um, nou, uh, uh, uh, dat bedoel ik meer zeg maar, de, hogere, de hogere functies, de hogere cognitieve functies. Um, het, het, het, een dier, over een dier zou je kunnen denken: nou, een dier handelt, die heeft een bepaalde handeling. Die kan je, uh, als je twee dieren naast elkaar hebt, dan kan het ene dier iets bepaald iets doen. Dat observeer je en dat zorgt dan meteen ervoor dat jij je eigen. Gedrag en je eigen motorie daarop aanpast. Mm -hmm. um, maar de mens natuurlijk een stuk complexer. Die kan, um, die kan uh, echt, echt nadenken over wat heb ik gedaan of, of over wat zou ik kunnen doen. Ja. En, en dat is meer dus een soort van hoger iets, een, een hoger concept zou je het kunnen noemen. Ja. En um, ik kan me wel voorstellen... Ik, ik denk niet dat daar studies over bekend zijn, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik kan me wel voorstellen dat ook dus dat soort hogere concepten... Uh, ja, geïmiteerd kunnen worden, aan elkaar kunnen worden doorgegeven. Ja. Ja. Nou, spraken we net over eh, het belang van dit herkennen op individueel niveau. Maar eh, zouden we er ook iets op collectief niveau mee kunnen? Um, ja, dan denk ik meteen aan... Um, aan dat soort uh, Facebook-feesten bijvoorbeeld. Waar zoals in de haren. Zeggen, zoals in haar, haren, inderdaad. Ja. Daar heb, um, heb je dus grote groepen mensen bij elkaar. Mm -hmm. um, en dan zie je dus dat een, een, een, misschien een klein groepje mensen begint met, uh, met dingen kapot te maken, dingen kapot te gooien. En, en dat, kan, dat verspreidt zich dan, als het ware, misschien door een groep waardoor meer mensen het gaan doen. Mm -hmm. uh, en dat zou je dus ook een vorm van imitatie kunnen noemen. En ik, ik, ik denk dat het in de toekomst belangrijk is dat we gaan, gaan onderzoeken hoe kan het nou? Hoe kan het nou dat het op dat moment zo snel verspreidt? Dat dat slechte gedrag zo snel door elkaar wordt overgenomen? Uh, je zou natuurlijk kunnen zeggen: ja, dat is, dat is alcohol. Um, mm -hmm. um, ja, maar dan uh, is je bewustzijn echt wel een beetje ja. euh, beneveld. Inderdaad. Ja. Um, dat, is, dat zou een goede verklaring kunnen zijn. Maar, maar, maar ja, oké, okay, dit is een verklaring van waarom het misschien gebeurt. Maar he, dat verspreiden van nou ja, onaangenaam gedrag. Maar hoe kan je dat voorkomen? Met deze kennis. Ja, dat is een goede vraag. Dan moeten er <laughs> hele brave mensen tussen gaan staan die goed gedrag vertonen. Ja, of hele bewuste mensen. Ja. Die goed op, goed op zichzelf, uh, met zichzelf bezig zijn, weten waarom ze bepaalde handelingen doen. Um, dus mensen leren te, te reflecteren. Ja, um, ja dat, dat zou. Ja, dat is natuurlijk ook weer specul uh, speculatief, maar ja. dat zou misschien helpen. Ja. Ja. Nou is dat niet het doel van jouw onderzoek? Nee. Uh, dit is een soort uh, leuke bijvangst. Zullen we het maar even noemen? Ja, de, de, het, het, het onderzoek wat wij hadden opgezet... was inderdaad niet om uh, imitatie te onderzoeken. Het, nee. was, het, was, het, het richtte zich totaal op iets anders. En dit was inderdaad een verrassing. Uh, ja. ja. ja. Um, nou noemde je net die rellen in haren. Maar zou het ook om uh, juist gewenst gedrag kunnen bevorderen. Dat je dat ook imiteert. He, je, dit, roken of vandalisme... is ongewenst gedrag. Maar zie je bij grootschalig iets ook... dat gewenst gedrag geïmiteerd wordt? Um, ja, dat is, want dat is eigenlijk natuurlijk... dat ligt natuurlijk ten grondslag... aan, de, aan, aan waarom we imiteren. Mm -hmm. uh, we imiteren. Maar dat doen we op individueel niveau. Uh, hoe, hoe bedoel je? Op nou ja, dat doe je gewoon als individu. Je... je, je je hebt op je vader gelet, of weet ik het wie. Maar kan je dat ook op collectief niveau? Dat er iets heel goeds gebeurt en dat je dat aan mas volgt? Um, ja, ik, ik, ik denk het wel. Um, ik kan nu niet zo even een voorbeeld noemen. Um, maar dat in principe. Dan, misschien zo'n inzamelingsactie. Ik zat er net aan te denken. Oh. Dat zie je toch vaak, dat dat he, gevolgd uh. wordt. Dat dat iets aanspreekt. Ja, maar Als die ons... geeft, dan moet ik ook wat ja. voor de Filipijnen ja. geven. Ja. Ja. Ja. ja, dat is wel een goed voorbeeld. Ja. ja. Ja. En het kan natuurlijk ook een omgekeerd effect hebben. Hè? Je ziet het bijvoorbeeld bij vluchten. Hè? Bij brand of zo. Ja. Dus Dat men elkaar gaat volgen. En als degene die als het ware de club leidt. De verkeerde kant op gaat. Dan heeft dat desastreuze gevolgen. Er ja. zijn ook voorbeelden van. Een paniek in een paniek, paniek raken. Hè? Enzovoort. Maar nou, dus bij al die dingen is het natuurlijk belangrijk. Ja, binnen welke perken blijft het. Ja. En hoe overwogen gebeurt ja. het. Want ja. dat geldt natuurlijk ook voor geld te inzamelen. Kijk, een of andere boef. He, dat gebeurt ook regelmatig. Het kan ook een actie starten. Ja. Ik weet niet of alle acties voor de Filipijnen zo... Uh, maar bij zo... die paniek, denk ik even aan... Uh, ja. aan in die gebeurtenis een aantal jaren geleden op de Dam. Ja. Met doodherdenking. Zo ja. die, die, die ja. schreeuwen. Ik ja. stond daar vrij ver bij vandaan. Een beetje naar achter. En in één keer komt er zo'n massa op aanrennen. Ja. rennen. En intuïtief draaide ik me ook om... Ja. En wat er in me gebeurde, weet ik niet. Maar ik dacht, dit is heel dom. Want er rennen kinderen. Ik moet weer omdraaien en zeggen, kalm, kalm. Ja, ja. En dat, dat gedrag van mij werd ook weer gevolgd. door anderen die ook riepen Gelukkig ja, zie je dus, denk ik... Ik weet niet of je er professioneel stond. Maar... Nee, ik stond er, nee, ik stond er gewoon als burger. Oké, okay. ja. ja wat nou, omdat ik denk dat jij... Maar dat weet ik niet zeker. Ik kan me voorstellen dat je als uh, journalist, zou ik maar zeggen... Um, um, meer reflecteert over dat soort situaties. Hmm. He, daar heb je het nu net over. Uh, je bent je bewust van, nou, ja. wat gebeurt er in massa's? Enfin, daar moet je het vaak ook over hebben, neem ja. ik aan. Um, dat zou wel eens kunnen zijn, dat je daar dan toch, ja. dat, dat toch helpt. Zou ik weet er niet zeker, maar okay. dat zou kunnen zijn. Goed. Marnix Naber van de Universiteit van Leiden, hartelijk yes. dank. Blijf aan tafel, Bedankt. we gaan het straks hebben over... Uh, de zelfmoorden en welke rol schaamte daar misschien bij speelt. Maar eerst hebben we muziek Miss, Molly en Me en die gaan zingen Just for Life. I have been a sinner I have been a saint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 Molly en Me, en ze zongen for life. Dat is ook hun nieuwe uh, singeltje. En dat komt van de nieuwe CD Travelers. En onder diezelfde naam begint aanstaande maandag... hun theatertournee. Te beginnen in Haarlem, in de toneelschuur. Daarna ook nog te zien in onder andere Den Haag en Enschede. En weet ik het overal. Hartelijk dank. Dankjewel. Ja. Dit is Tot 7 uur Pavlov. Vandaag praat ik met cognitief psycholoog Marnix Naber van de Universiteit van Leiden... met psychiater Jan Mokkestorm, gespecialiseerd in het voorkomen van zelfmoord... via de website 113 online. En met psycholoog en psychoanalyticus Joost Baneke, verbonden aan Oxford en Twente. Hij is gespecialiseerd in schaamte. Het aantal zelfmoorden in Nederland stijgt. Zo konden we deze week lezen hoeveel vaker zelfmoord plaatsvindt... bij mensen met een bijstandsuitkering... en bij mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bij deze mannen komt zelfmoord vier keer zo vaak voor... en bij deze vrouwen zelfs zes keer zo vaak. En er waren er dit jaar ook nog zelfmoorden in het nieuws... van mannen die in opspraak waren geraakt. We denken aan de wethouder van Meersen, nadat hij... In raadslid tegen haar, uh, tegen haar zin in was gaan zoenen... en die daarna uh, een eind aan zijn leven maakte. We denken natuurlijk aan die huisarts uit Thuisjoorn... die geschorst werd omdat hij afgeweken had van de euthanasieregels. En uh, het PvdA-lid uh, van de fractie uit Amersfoort... die uit de kas gestolen had, misschien wel om te verdoezelen... dat hij werkloos was en daarna van een brug in Spanje sprong. Nou ja, welke rol, vragen wij ons af... spelen gezichtsverlies en schaamte hierbij? Joost Banerke, u noemt schaamte. Een onderschatte en een heel krachtige emotie. Maar door wie wordt die onderschat, die emotie? Misschien wel uh, door ons allemaal. Uh, net het liedje van uh, Miss Molly... werd gezongen over sinners and saints. en saints. Ja. Daar begon het eigenlijk mee. Ja. And we are all sinners and saints. En... Schaamte uh, kan te sterk worden. Maar soms zijn we ontzettend schaamteloos. Uh -huh. En ja, dat, dat overkomt ons. Uh -huh. Ik zou bijna zeggen allemaal. Uh -huh. Maar sommige mensen zijn toch iets schaamtelozer dan anderen. Uh -huh. En uh, Jan Mokkenstorm, net voel je dat we met de uitzending begonnen. Hoogmoed en bescheidenheid. He, die oppositie. En als je in een bijzondere positie komt, ja. uh, Of dat nu wethouder is, raadslid, hoogleraar, huisarts enzovoort. Het zijn eigenlijk allemaal bijzondere posities. Dan moet je ontzettend oppassen dat je niet voor de val komt. Oh ja. En schaamte is ook een enorm belangrijke emotie. Die ons verhindert dat we over grenzen heen gaan. Te ja. snel over grenzen heen Het gaan. Het reguleert ons gedrag. Het reguleert ons gedrag... En ik denk dat het dus ook belangrijk is... in zekere zin, het woordje sinner is misschien voor velen wat te scherp. Voor mij niet, maar, maar het is belangrijk om ons te realiseren... dat we altijd kleine mensen blijven. En dat hmm. we altijd ja. uh, het risico lopen dat we over de grens van anderen heen gaan. Ja. En eigenlijk al die voorbeelden die u noemt... ik ken ze niet allemaal zo goed. Omdat ik, uh, Wij kennen ze uh, ook alleen maar vanuit de krant natuurlijk. Ja, hè, maar uh, uh, uh, ik vermoed dat in al die gevallen iets dergelijks een rol heeft gespeeld. Ja. Ik weet het niet, want al die individuele okay. he, zaken zijn... Maar nou eindelijk. heeft hij volgens mij geen antwoord gegeven op mijn vraag... Uh, door wie dat nou onderschat nou, wordt. Door, door, wie het is, door, door, ons oh. door ons allemaal, daar begon ik eigenlijk mee. Door okay. ons allemaal wordt het van tijd tot tijd onderschat. Ja. Ik denk dat in de wetenschap langzamerhand schaamt een behoorlijk grote rol heeft gekregen. Okay. Toen ik daar, uh, nou ja, twintig jaar geleden zo ongeveer mee begon... was dat nog niet zo. Maar zoals wij hier aan tafel zitten... kennen we toch allemaal schaamtegevoelens? Ja, dat... dat Nee, maar niks. <laughs> nee, nee, nee, je hoeft niet uit de school te klappen over iets heel pijnlijks. Maar... Ja, natuurlijk. Iedereen is bekend met schaamte. Ja. ja, iedereen schaamt zich wel eens. Tenzij je een psychopaat bent zonder empathie. Ja. Um, denk ik wel dat iedereen ervaring mee heeft. Ja. ja. Jan Mokkosthorne. Nou ja, maar het is natuurlijk wel een. Uh, we hebben een hele lange tijd geleefd uh, met het idee van schuld. Vooral als, als een belangrijke dominante emotie, waarbij. wat je gedrag dus. Uh, um, uh, Reguleerde en schaamte gaat uh, uh, uh, gereguleerde vanuit een, een permanent schuldgevoel. Nee, dat je dus iets niet doet omdat je je anders schuldig zou voelen, okay. of dat je geleerd hebt dat je iets gedaan hebt waarna je je schuldig voelde, waardoor je daarna dat niet meer doet. Uh -huh. uh, schuld is ook waarmee wordt opgevoed. Uh, hè, dat mag je niet doen, want ja. uh, dat is stout. Maar, um, uh, maar schuld en schaamte liggen wel dichtbij elkaar. Liggen dicht bij elkaar, maar ik denk dus dat, het, dat de dominantie van uh, schuld als concept heel sterk is geweest. Het is natuurlijk ook uh, een, een, een van de uh, nou ja, uh, basisconcepten... binnen de psychoanalyse. De schuld over uh, uh, het, het beminnen van je moeder bijvoorbeeld. Uh, uh, nou, dat, dat, dat zit in die traditie heel diep geworteld. Schaamte is er eigenlijk pas in de naoorlogse jaren... Uh, achter aangekomen. En ik denk ook do, dankzij het onderzoek van uh, uh, dokter Baneke... dat hij die, dat, die dat op de kaart heeft weten te zetten. Oh ja. En dus voor de klinische praktijk ongelooflijk belangrijk, uitvoerend psychiater... als ik ben, ook in de crisisdienst... is het kunnen benoemen van schaamte... en van het onderwerp van de schaamte zo ontzettend bevrijdend vaak. Als je dat niet doet, dan doe je eigenlijk een ander tekort. Ja, maar geef eens een voorbeeld van dat, je dat, dat je dat benoemt in je praktijk. Nou ja, als ik het heel erg toespits... bijvoorbeeld op, uh, op, op het onderwerp van vandaag... suïcidaliteit uh, en zelfmoordgedachten. daar schamen mensen zich vaak enorm voor. Uh, op het moment dat je dat niet uh, benoemt of, of eigenlijk niemand. Uh, iemand niet de rijkende hand uh, biedt van dit kunnen wij bespreken. Je kunt dus aan zelfmoord denken en ik snap dat je daarover kunt schamen. Maar vertel maar gewoon, hier is ruimte, dit mag je bespreken. Ja. Dat lucht zo enorm op in uh, de, de omkering, het, het, het laten liggen is het eigenlijk iemand anders laten stikken in zijn schaamte... en in zijn isolement, want schaamte ja. isoleert enorm. Want het, het, het maakt eigenlijk dat je zegt, ik ben helemaal niet goed... ik hoor eigenlijk helemaal niet bij deze groep. Ja. Ik moet me schamen, ik moet eigenlijk weg. Ja. Uh, niet voor niets is het, uh, ik kan wel door de grond gaan... of ik schaamde me dood. Ja, ja, ja. Uh, Joost Baanenke, is dat zo, dat die schaamte je isoleert? Ja, ik denk het wel. Het woord schaamte zelf, hè, dat is interessant. Scam, scherm, scherm, afschermen, bedekken. Ja. Ja. Hè, dat zit er allemaal in, dus dat geeft het inderdaad weer... Um, uh, en je ziet ook inderdaad dat mensen die zich, ja, ik zou bijna zeggen, pathologisch schamen, heel erg schamen, te veel schamen, inderdaad steeds meer in een sociaal isolement komen. Dat ze bang zijn dat gezien wordt he, waar, hoe fout zij zijn, hoe zondig ze zijn, zou ik bijna maar in een oude is, termen zeggen. Maar wat is pathologisch schamen? Dan nou, pathologisch dan... schamen, dat is ook niet zo eenvoudig. Niet zo eenvoudig direct te zeggen, want het hangt ook een beetje van de cultuur af. Dus het ingewikkelde is, schaamte komt in alle culturen voor, maar je ziet verschillen. Dus in China bestaan veel meer woorden, in het Chinees, nou er is niet één Chinese taal, maar goed. Ja. bestaan veel meer woorden voor schaamte, veel meer nuances dan in het Nederlands. Heel dichtbij in het Frans ken je pudeur ja. en honte. Dat zijn verschillende termen die al verschillende ja. nuanceringen aangeven van die schaamte. Uh, ja, door de grondzakken. Uh, het is de grote angst. Van, ja. van, het is een vorm van angst, hè, schaamte. Ja. Het is een vorm van angst waarbij mensen bang zijn... dat ze, ja, ik zou bijna zeggen, door de blik van de ander vernietigd worden. Zoiets ja. zit er wel in. Ja. En wat zegt het dan over onze cultuur nu we deze week lazen... dat uh, het aantal zelfmoorden in Nederland stijgt... en dan speciaal onder die groep die ik al eerder noemde. Wat zegt dat over onze cultuur? Ja, hoe belangrijk bij werk vinden... En, uh, en hoe, hoe schaamtevol het is als je dus niet voldoet aan bepaalde criteria hè, om werk te hebben, bijvoorbeeld. Hm. Dat, dat speelt een hele grote rol. Ik, ik zou je een voorbeeld geven. Als je pint in Nederland, dan krijg je uh, een, een berichtje geslaagd. Ja. In, in Vlaanderen is het aanvaard. Ik weet, niet of in, in, ik weet niet of in Vlaanderen minder suïcides voorkomen. Dat weet ik bij, niet. Maar het geeft een nuancering aan in de waardering van dingen, denk ik. Ja, Jan Mokkensdor, mijn vraag was, wat zegt het over onze cultuur? Nou, ik sluit me daar eigenlijk bij heb, aan. Ik heb wat websites zitten kijken uh, over de, de berichtgeving... rondom het hogere aantal suïcides onder mensen zonder ja. werk... En je schrikt je wezenloos van ja. de commentaren. Uh, uh, mensen die werken hebben geen tijd om aan zelfmoord te denken. Uh, laat ze toch stikken. Uh, dat is dominant. Uh, ik heb natuurlijk niet een heel mooi onderzoek gedaan... naar alle reacties. Hm. Maar mij troffen de, de kilheid... Uh, het, het kredietlozen ervan. Hè? Dat is een, een beetje het afrekenen. Ja. Uh, wij hebben werk en zij zijn werkloos. En het is hun eigen schuld. En het is een, hun eigen schuld. En uh, dan is er wel eens iemand die de moed heeft om te zeggen... en ik ben zo iemand die aan zelfmoord denkt en ik ben werkloos. Ja. En je ziet dus eigenlijk gewoon dat ze worden afgefakkeld. Ja. En, ik, en dat ik, is onze samenleving waarin verdiensten... of uh, moet ik zeggen, uh, succes en eigen verdiensten is... en, en, en een eigen schuld... Dat is het. En, uh, en, en we hebben natuurlijk een, een, een, een twintig jaar lang uh, een, een, uh, blind najagen van succes... en met name ook financieel succes. Het schaamteloos graaien, wat er is gebeurd natuurlijk, uh, uh, nagejaagd. Hè? Dus dat, ja. uh, en we moeten denk ik ontzettend nu wennen weer aan, aan het bescheidenen. Aan, uh -huh. het, aan het minderen. En eigenlijk herontdekken hoe belangrijk het is om gewoon te zijn. En gewoon uh, ja, een klein mens te zijn. Ja. Uh, een, klein is groot genoeg. Ja. Nou, eh, zijn de mensen die een eh, uitkering krijgen... meestal niet met naam en toename in de krant. Ik kan me wel voorstellen dat ze die druk van die media voelen. Hè, hoe er over hen soms gepraat wordt. Mislukkelingen of hè, losers, weet ik veel. Maar die mensen die ik eh, net noemde... die wethouder, dat raadslid, die arts... in hoeverre zou schaamte daar een rol bij gespeeld hebben? Ja, nou, ik, ik, ik, denk, ik denk dat dat zeker wel een rol speelt. Kijk, mensen... En ook de veel schaamte hè, um, uh, kan natuurlijk een rol spelen, en dat weet je niet welke rol dan, bijvoorbeeld de media daarin spelen, want mm. ze worden he, enorm ja, voor het voetlicht gezet, hè, letterlijk uh, uh, met televisie, met internet en tegenwoordig vermenigvuldigd nog eens allemaal via onze mobieltjes en. Ja. Dus overal wordt het letterlijk zichtbaar gemaakt ja. hè, wat die mensen gedaan hebben. Uh, dus het effect zou wel eens veel sterker kunnen zijn. Dan in het verleden. Dat weet ik niet zeker, maar het zou wel eens kunnen zijn. Ja, en, en maar kan je je uh, schamen ten opzichte van het publiek dat je niet kent? Of is het toch de, de, de, dat, die, dat het wel, je kring er zo mee belast ik denk het wordt? Ja, zeker wel, want het publiek wat je niet kent. Kijk, A, hebben wij allemaal fantasieën over dat publiek. Dus, dus wij vullen dat als het ware onbewust zelf in, dat publiek. En het publiek is niet alleen ver weg. Dat is juist het publiek wat naast ons woont. Onze buurman kijkt hm. naar diezelfde televisie. Of mm -hmm. ziet het op hetzelfde schermpje. Wat er gebeurt is. nou, Het dat, dat, dat, dat is nog veel erger dan dat die krant de volgende, ja. volgende dag pas komt. Nu is het al. Direct. Als, als er straks iets gebeurt. Dan nou ja, Mandela is een goede voorbeeld. Hij is nog niet dood. Of, of, of overal is het al te zien. Op ja. de hele wereld. Ja. En, en, en de effecten ervan. Ja. En in hoeverre maken die alom aanwezigheid van de media... onze cultuur dan misschien nu meer een eercultuur? Eercultuur, die heb je bijvoorbeeld in Japan of in, in Turkije. Maar hey, hebben die media zo'n invloed dat onze cultuur... in dat opzicht aan het veranderen is? Nou, dat weet ik niet. Ik, ik, ik denk wel dat je... Uh, en dat sluit heel mooi aan bij het eerste stuk van vandaag dat er een enorme hoeveelheid groepsdenken kan gaan, gaan ontwikkelen... waarin er een, een gezamenlijke norm... Uh, uh, uh, wij zijn goed en uh, mm -hmm. dit is goed... wij horen bij deze groep die goed is... en de omkering is uitstoten en beschimpen. En uh, nou ja, dat zien we natuurlijk de laatste jaren ook in de politiek, het uitstoten. Ja. Ik heb ook wel gezegd de economische crisis... waarin eigenlijk we er last van hebben dat we geen financieel krediet meer krijgen... Lijkt ook wel eens wat uh, van een, een, een mentale of een ethische crisis te hebben opgewekt. Waarin we elkaar geen krediet meer geven. Ja. Uh, ik had vandaag. Ik liep een beetje te denken aan deze uitzending. En ik ja. ben per ongeluk iets te vroeg aan de beurt gekomen in de kaaswinkel. En ik werd eigenlijk gewoon aan plein publiek op mijn nummer gezet. Of ik bezig was met een race of zo. Uh, uh, ik schaamde me instant. Ik zei: ik, ik stamelde wat. Uh, ik heb daarna mijn excuus willen aanbieden en gezegd... ik vond het wel onprettig dat ik zo te kijk werd gezet door u. En toen zei die meneer, je moet je schamen... en je moet je etikettenboekje leren... want je moet dit helemaal niet zo doen. Je moet gewoon doorlopen nu. Uh, ik dacht, nou, dat is natuurlijk een beetje hufterigheid. Hij, he, hij heeft mij ervaren als hufter, dat begrijp ja. ik ook wel. En wie weet was ik het misschien op een bepaald niveau ook wel. Maar de, dat afrekenen, dat toeteren voor elkaar... en dat weinig, zomaar zeggen, ja... Een beetje empathisch, warm, lief zijn voor elkaar. Dat is toch wel wat wat ontbreekt. Ja. Als u vraagt wat is er nu met de cultuur aan de hand. denk ik, geef elkaar een beetje krediet. Ja. En dat zou echt wel een rol kunnen spelen. Ja. Bij die significante uh, ja, verschillen. Bij die, mensen die een uh, bijstandsuitkering krijgen. Of in, uh, arbeidsongeschikt zijn geraakt. Ik begrijp dat deze mensen. Die, die, uh, die worden toch ook echt wel neergezet. Als ze naar de sociale dienst gaan dat er mensen zijn die eigenlijk in opleiding en in, in, in achtergrond... helemaal niet zo verschillend zijn van degene. Dus de ambtenaar verschilt niet zoveel van de, de uitkeringstrekker. En ze rekenen elkaar af. Ja. Het zegt ook iets over hoe belangrijk werk is, dus. Ja, en status. Ja, daar ontlenen wij toch onze ja. status ja. aan. Ja, <kijen> iedereen heeft zo zijn eigen uh, beelden bij dit soort uh, dingen. Ik moet denken aan een beeld... Uit de kerk komend, katholieke kerk in Utrecht. En er zaten twee denk patiënten van het nabijgelegen Willem arntshuis Die bedelden. En later zei iemand, ja dat is toch verschrikkelijk hè, van die bedelaars in die kerk. En ik moest denken aan de woorden van onze nieuwe paus. In Argentinië en overal in de hele wereld zitten bedelaars ja. bij de uitgang van de kerk. Ja. Kijk die mensen aan. Geef ze wat, geef ze een hand en maak een praatje met ze. Ja. Ja. Dus zelfs als we wat geven, vermijden we de blik. En daar heb je dus ook weer iets van schaamte. We vermijden de blik van de ander uit een soort schaamte. En welke ja, schaamte hebben nou, wij dan? Nou, ik denk zelfs als je, dus, als je een bedelaar tegenkomt... schaam je je eigenlijk voor je eigen positie... van iemand die wel geld heeft, of wel ja. dit, of wel dat. En ja, die armen, er zit iets, dat gebeurt heel onbewust. Dus je moet heel bewust... Kijk even naar mijn buurman die dat onderzoek doet naar imiteren. Je moet dus heel bewust niet imiteren wat de meeste mensen doen. Nee. Maar een, wat Jan Mokkerstorm net zegt, eigenlijk een ethische keuze maken. Maar het is niet alleen een ethische, het is een empathische, het is een mm -hmm. liefdevolle, klinkt misschien een beetje ja, ja. raar, liefdevolle ja. keuze. En ja. iemand echt in het gezicht kijken, psychopaten doen dat niet. Nee. Nee. Daarom konden de kambeulen hun werk doen. Ja. Dat is denk ik heel belangrijk. Ja. Het, ik, ik vraag me eigenlijk ook wel neks. af. Um, wat is nou precies de, de functie van schaamte? Wa waarom, waarom schamen we ons? Wat, wat, um, ik, ik, ik denk, ik, ik heb in dat tijd de onderscheid gemaakt tussen signaalschaamte en pathologische schaamte, werd net al aangevraagd. Ja. Signaalschaamte is de gezonde schaamte: dat we onze grenzen kennen, bescheiden zijn, hè, dus niet te snel een grens overschrijden. Um, het kan op een gegeven moment doorschieten dat we te benepen worden, te bang zijn om nog iets te doen. Precies. En dan wordt het, laten we zeggen, een schaamte die hindert. Ja. Maar is het, ook niet, is het ook niet schaamte? Doe je dat ook niet om te uiten naar de rest van, van de samenleving... of van de groep van de mensen uh, om je heen? Van, ik heb iets fouts gedaan. Nou ja, dat Kijk, kan. de uh, rode kleur maar, die spontaan opkomt. Ja, bijvoorbeeld. Je hebt, een, je hebt een duidelijk signaal. Dat signaal ja. is er niet voor niets. Ja. En is dat dan ook niet... Um, om, hè, jij noemde net al het, het uitstoten, dat je wordt uitgestoten. Ja. Um, om weer te worden opgenomen in die groep, ja. moet je, je je schaamte dan ook niet uiten. Dus dat is de, de, dat, de, dat is de goede vorm van schaamte. Ja. Ja. He, dus dat werkt. Ja. Maar het werkt niet altijd. Het kan ook averechts werken. Het kan, het, ook, het kan ook doorslaan. Ja. Depressie, suicidaliteit. Ja. Maar jij, jij bedoelt, als je hebt aangetoond dat je je geschaamd hebt... dan denken die mensen, hij deugt. Hij weet dat hij fout was. Hij, hij heeft zelf door wat hij, wat, ja. wat hij fout heeft gedaan. Ja. Maar het is natuurlijk ook gewoon uh, uh, een signaal aan jezelf... Uh, ja. dat je jezelf ja. in de narigheid hebt gebracht... in de ogen van de groep waar je deel van Precies. Ja, want er is ja. natuurlijk een verschil tussen ja. je schamen voor jezelf... Ja. of schamen voor een publiek. Ja, ja. zeker. Nou ja, ja. En, uh, je maakt natuurlijk maar, altijd... De, een mens is een groepsdier, hè? Dat, ja. dus niemand is een eiland. Dus het is... Uh, altijd zo dat je dat je wil behoren tot een groep en je schaamt je denk ik uh, dat, dat denk ik zelf Aha. het meeste in voor de ogen van de groep waar je toe wil behoren ja. uh, uh, uh, je kunt natuurlijk uh, uh, uh, in een in, in een club waar je waar je zelf minachting voor hebt uh, maakt het eigenlijk geen bal uit uh, wat ze van je denken nee, denk, dat, dat zijn jullie maar ja. maar in die gevallen die ik noemde die de krant hebben gehaald die zelfmoordgevallen uh, die hebben alle drie zelfmoord gepleegd naar dat het openbaar werd gemaakt. Ja. Hè? Ja. Dus nou, dat ja, was misschien nog niet eens zozeer schaamte voor zichzelf. Hoe moet ik dat zeggen? Nee. Een, een, een klein gehouden schaamte. Maar, je weet het niet. Nee, weet het het niet. is een complex nee, dus daarom van Daarom ben factoren. ik altijd voorzichtig om over dit soort mensen te praten. Ja. Hè? Want het zijn ook mensen met hun eigen individuele geschiedenis... Ja. waar we niks van weten. Dus je weet niet hè, waarom Piet wel... En Marie, niet, hè, ja. zou ik maar zeggen. Die dezelfde ja. dingen hebben gedaan. Uh, een uh, wethouder van Den Haag. Uh, Den Haag heeft meegewerkt aan dat onderzoek. naar zelfmoord onder uh, mensen die. Ja. In de arbeidsongeschikt zijn of in de bijstand zijn. Uh, en de GGD-onderzoekster uit Den Haag, Renske Gielesen. pleitte deze week voor een training van medewerkers. van die instanties. van die uitkeringsinstanties. Die moeten signalen. die duiden op suicidaal gedrag. leren herkennen. Uh, Jan Mokkelstorm. Jij hebt die uh, 1-2-3 online uh, preventie-service, uh ja. uh, zeg maar. Ja. Uh, wat zijn die signalen? Het is even 1-1-3 online voor oh, de duidelijkheid. <laughs> ik zei 1-2-3, ja. het is 1-1-3. Het is 1-1-3. Ja. Um, wat zijn die signalen? Nou, die signalen zijn bijvoorbeeld uh, um, uh, uitspraken als... nou, voor mij hoeft het niet meer. Uh, als het zo moet, dan weet ik het niet. Um, het zijn uitingen van... Uh, uh, um, uh, Wisselende emoties, bijzonder boos of bijzonder terug, uh, teruggetrokken, uh, roekeloosheid. Um, uh, ja, mensen zeggen het gewoon ook wel eens van: ja, ik, ik, zo, zo zie ik het niet meer zitten. Maar bij die eerste die je noemt, hè, voor mij hoeft het niet meer. dan hoor je heel vaak, ja, maar mensen die dat zeggen, die gaan dat echt niet doen hoor, want anders zouden ze het niet roepen. Uh, nou, fabel en uh, tegelijkertijd is het ook zo dat de meeste mensen die suicidale gedachten hebben... geen zelfmoord plegen gelukkig. Dus heel veel mensen die met suicidale gedachten worstelen... 99,9 overleeft die gedachte. Dat is ja. gewoon een feit. Maar het is echt niet te zeggen wie wel en wie niet. Dat ja. is gewoon niet te voorspellen. Dus wanneer je voor je werk, dus bijvoorbeeld als sociale dienstambtenaar... zo'n uitspraak hoort, dan is de training erop bedo ervoor bedoeld... dat je in staat bent om een paar simpele vragen te stellen en gewoon even stil te staan in je werk... en te zeggen, betekent het dat je wel eens denkt aan zelfmoord? Dat moet je vragen. Ja, dat moet je vragen. En dat een andere fabel is, door ernaar te vragen... Eh, breng je iemand op gedachten om dat te doen. Ja. Dat is flauwekul. Dat is gewoon... Maar die vraag, hè, denk je misschien wel eens aan zelfmoord... is dat een, een, een, een, een schaamte doorbrekende vraag? Ja, want dat betekent dat het een onderwerp kan zijn. Dat het niet iets is waar je je voor hoeft te schamen. Dus dat is een, je maakt in, we, in feite de weg vrij om mensen onder elkaar te zijn. Ja. En uh, uh, het, het, uh, ik denk dat het, het belang van die, wat dat noemen ze gatekeepers trainingen... dus poortwachtertrainingen, ja. is dat dit soort specifieke vragen gesteld worden. Maar ik denk dat het eigenlijk nog ge, een veel meer... Een, een bredere uitstraling heeft naar een soort menselijkheid uh, onder elkaar. Ja, ja zo'n zo gatekeeper, hè, die mensen die achter een bureau zitten... en beslissen over uitkeringen, uh, die worden getraind in Friesland en Amsterdam... Hè? Ja, en we gaan. Ze... En ik hoor, las in de Volkskrant dat uh, de man die hen daar geloof ik in treedt, klinisch psycholoog Martin Steendam, zegt: Je moet vooral doorvragen. Niet ja, te bang zijn. Nee, je moet niet te bang zijn. Het, is ook eigenlijk een, je, het zijn maar hele gewone vragen. Uh, uh, en uh, de bedoeling is overigens niet om therapie te gaan doen als sociale dienstenambtenaar, nee. uh, uh, maar om even in beeld te brengen van hoe, wat is hier eigenlijk aan de hand. Maar als u nou iemand aan de telefoon krijgt ja. je zegt, Ik ga er een eind aan maken, ja. wat, wat zegt u dan? dan zeg ik, dan zou we ontzettend veel pijn hebben... en wanhopig zijn, klopt dat? Uh, ik probeer daar contact mee te krijgen. Ik probeer te, te voelen, waar zit nou die pijn... en waar zit, waar, waardoor zit je nou zo klem? En ik complimenteer altijd... Uh, goed dat je gebeld hebt... goed dat je die stap hebt hm. gemaakt. Uh, je hoeft niet alleen te zijn. Wij kunnen naar je luisteren, je kunt het over alles hebben als je wil. Ja. Um, en we, we proberen dan eigenlijk... Uh, iemand een gevoel te geven van dat hij zich niet hoeft te schamen... voor zijn suïcidale gedachten. En ook niet voor zijn pijn. En het feit dat hij daar geen, geen raad mee weet. Uh, want je kunt jezelf zo'n ontzettende loser vinden... dat je zegt, ja. ik kan er maar beter niet meer zijn. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja. En hoe wordt daarop gereageerd? Met uh, enorm veel opluchting. Uh, eigenlijk is dat wat we, uh, wat we altijd zien. Eindelijk kan ik dit verhaal vertellen. Mensen lopen eigenlijk bijna uh, leeg... Ja. En, en, en dat verhaal kunnen vertellen aan iemand die echt luistert... dat is misschien al voldoende om eventjes uit die gedachte van... Ik, het heeft geen zin meer in mijn leven, ik stop ermee. Het is, uh, het is even voldoende. Uh, uh, maar er is, uh, om, het, uh, om echt zeker te zijn dat die, die kans op suïcide kleiner wordt, wordt... moet je toch ook echt op die suicidaliteit op het gevaar ingaan. Ben je veilig? Uh, laatst hadden wij een politievrouw... Uh, uh, uh, uh, met een dienstwapen thuis... Ja, dan moet je toch uh, een aantal andere dingen ook regelen... en zorgen dat wat, dat wapen... Wat, wat, wat regelt u dan? Nou, wij, uh, wij vragen dan, ben je alleen? In dit geval waren er kinderen. Uh, en we gaan dan, op, gaan dan met, die, met die mevrouw zorgen... dat dat wapen niet ja. meer onder handbereik is... en dat ja. ze eigenlijk gewoon, uh, ja, wat wij dan noemen... Uh, uit de escalatie gaat. Hè? Dus ja. dat ze eigenlijk zichzelf veilig ja. maakt. En datzelfde ja. doen we bijvoorbeeld bij mensen die aan de treinspoor staan. Ja. En in hoeverre hebben we eigenlijk recht op zelfmoord? Ik vind het... Uh, ja, het is een, uh, we hebben eigenlijk recht op van alles. Hè. Uh, mm -hmm. Maar um, uh, ik, ik vind eigenlijk... We hebben ook gewoon recht om niet alleen en in, niet in raadloosheid te sterven. Ja. Uh, ik denk dat, uh, dat we dat niemand moeten gunnen. Maar uh, betekent dat daarmee dat het recht op zelfmoord vervalt? Ehm um, ja, ik vind het een heel raar soort recht om, om, om jezelf te mogen doden. Uiteindelijk is er een zelfbeschikking van mensen. Maar ik stel altijd de vraag, als je aan zelfmoord denkt... wie is die zelf? Is ja. dat, ben je dat wel zelf? Of is dat je paniek? Ja, goed. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage aan paflof. Want het is een paar minuten voor zeven, we moeten eindigen. Maar Naber van Leiden, psychiater Jan Mokkestorm... van 1.1.3 online. Nu zeg ik het goed, hè? Ja. Eh, er is een website, dus mensen, als u uh, hulp wil... Ga daar naartoe. En dan psycholoog Psychoanalyticus Joost Baneker. En luisteren als u wilt reageren op wat we hier besproken hebben. Stuur ons dan een mailtje pavlovradio@ntr.nl. Radio 1 met Langste de lijn. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan. NTR. Informatie, educatie en cultuur Morgen openen we weer de deuren van de perstribune. Topkok Robert Kranenburg vertelt over het eten van de koe. Als wij met z'n allen dwingen dat mensen gaan kijken naar de juiste opvoeding... de juiste slacht, dan krijg je een zuivere lijn naar het bord toe. Tennislegende Schenk Schalken overziet het tennisseizoen en nieuw tennistalent. Wil je dan nog meer uithalen wat erin zit... dan moet je zelf de slijk halen en, en toch weer overeind komen. Een gesprek met voetbaltrainer Pierre Vermeulen en natuurlijk Cassie Kijken. Met daarin deze week heel veel feiten en een klein beetje...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 Dit is Radio 1.